Hoogste bedrag aan onbetaalde boetes staat uit bij diplomaten uit Rusland. Vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid... kan het justitieel incassobureau niets tegen de diplomaten uitrichten. KPN heeft een nieuwe financieel topman. Steven van Schilfgaarde gaat per direct tijdelijk deze functie vervullen. Hij vervangt Erik Hageman, die eerder deze week onverwachts opstapte. Van Schilfgaarde was al eerder financieel topman... gedurende acht maanden in 2012. En daarna was hij de baas van KPN IT Solutions. Duizenden Nederlandse ondernemers die klant waren bij Deutsche Bank... komen in financiële problemen omdat ze nergens terecht kunnen. Dan schrijft het Financiële Dagblad... Het gaat onder meer om agrarische ondernemers, restaurants en autobedrijven. De Deutsche Bank bouwt af in Nederland en daarom moeten 18.000 klanten een nieuwe bank vinden. De meesten lukt het niet om ergens anders een rekening te openen. In 2009 kwamen ze bij De Deutsche Bank terecht, toen die onderdelen van ABN Amro overnam. Wie terug wil naar ABN Amro wordt als nieuwe klant behandeld met alle bijbehorende eisen. Bij een grote brand in een psychiatrisch ziekenhuis... in het noordwesten van Rusland zijn vermoedelijk veel doden gevallen. Sommige bronnen zeggen dat er meer dan 30 mensen zijn omgekomen. Er waren ongeveer 60 mensen binnen... van wie er 23 op tijd zijn geëvacueerd. Er worden nog mensen vermist. In april was er ook een grote brand... in een psychiatrisch ziekenhuis in Rusland. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Twitter heeft de lang verwachte eerste stap naar de beurs gezet. Het Amerikaanse bedrijf heeft via de eigen site bekendgemaakt... dat het een officieel verzoek heeft ingediend bij toezichthouder SEC. Het is een goed moment om naar de beurs te gaan, zegt deze analist. Klinkt in Nederland misschien wat raar. We hebben uh, helaas hier weinig uh, beursgangen gezien in de laatste tijd. Maar als je kijkt naar de Amerikaanse markt, de aandelenkoersen... die staan daar op de hoogste niveaus ooit. En dit is dus misschien wel een heel mooi moment voor Twitter... Om uh, ja, hun aandelen te gelden te maken. Twitter heeft de inkomsten uit advertenties de laatste tijd flink zien groeien. Waarde van het internetbedrijf wordt geschat op ruim 7,5 miljard euro. In de Amerikaanse staat Colorado zijn bij overstromingen drie doden gevallen. De overstromingen zijn veroorzaakt door uitzonderlijk zware regenval. Eén persoon is vermist, en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Huizen en gebouwen zijn onder water gelopen of weggeslagen door modderstromen, zegt de politie. We've lost roads. We lost bridges. We lost homes, cars. Um, and we are just now beginning to try to assess the, the scope of the damage. Sinds maandagavond regent het in Colorado onafgebroken. Wetenschapper Bert Tolkamp heeft een Ik-Nobelprijs gekregen. Dat is een prijs voor serieus wetenschappelijk onderzoek... waar je ook om kunt lachen. Tolkamp deed onderzoek naar koeien. Hij ontdekte dat hoe langer een koe ligt hoe waarschijnlijker het is dat hij op gaat staan. En hij ontdekte ook dat als een koe staat... het eigenlijk niet te voorspellen is wanneer die weer gaat liggen. Er was ook een prijs voor onderzoek waaruit blijkt... dat dronken mensen denken dat ze knapper zijn dan ze eigenlijk zijn. De prijs voor vrede ging naar de president... en de staatspolitie van Wit-Rusland voor een bizarre arrestatie. De agenten pakten een eenarmige man op... die een verbod van de president zou hebben genegeerd... om te applaudisseren in het openbaar.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 Vrijdagochtend, dan is de spits meestal wat aan de rustige kant. Jolanda van der Velde bij de ANWB. En dat was hier vanochtend ook zeker. Er zijn er nog maar vijf over van de files. Bij elkaar is dat 10 kilometer, stelt eigenlijk niks voor. En de meeste van die files staan rondom Amsterdam. De langste die staat op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Afwit Haarlem-Zuid en Bad Hoeverdorp drie kilometer. India wacht op de uitspraak in de geruchtmakende verkrachtingszaak. We wellen zo even met Lucas Waagmeester, onze correspondent.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. In Oosterbeek wordt vandaag een nieuw lespakket gepresenteerd om handgranaten te herkennen. Die worden nog heel soms gevonden in de bossen. Zijn afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Acties van werknemers van, werknemers van de aluminiumfabriek Aldel. Maar beginnen met een grote brand in Rusland.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 En wat voor soort uh, ziekenhuis gaat het? Ik zei al, het is een psychiatrisch uh, ziekenhuis. Waar ligt het? Het ligt in Novgorod, Het is zo'n 450 kilometer ten noordwesten van, uh, van Moskou. Uh, volgens de bronnen was het een houten gebouw, dus ja, dat brandt natuurlijk als een, als een fakkel. En uh, ja, psychiatrische ziekenhuizen in, in Rusland zijn notoren als het, als het gaat over branden. Uh, hey, je zei het al eerder dit jaar uh, in Moskou, in, vlakbij Moskou, een, een grote brand waarbij meer dan 30 doden zijn gevallen. Uh, dus uh, ja, het zijn hele onveilige plaatsen. Ja, hoe komt het trouwens dat ze zo ongelooflijk onveilig zijn? Ja, het is over het algemeen toch een kwestie van, van desinteresse. Kijk, ze zijn vaak in, in houten gebouwen gevestigd. De, de brandveiligheid is over het algemeen te verwaarlozen. En zeker als het over psychiatrische ziekenhuizen gaat... dan zijn er vaak tralies voor de ramen. De patiënten zijn vaak platgespoten. De deuren zitten op slot. Dus als er dan brand uitbreekt... Ja, dan is de ramp natuurlijk niet te overzien. maar Ik kan me herinneren naar die vorige grote brand... dat de autoriteiten toen beloofden... om alle psychiatrische ziekenhuizen te controleren op brandveiligheid. Veiligheid. Ja, dat klopt. Dat hebben ze toen uh, groot aangekondigd. En dat is kennelijk niet gebeurd. Ook in dit ziekenhuis, uh, volgens, volgens de politie, is er inderdaad wel onderzoek uh, gedaan. Er is gezegd van je moet dit en dat en dat verbeteren. Dat hebben ze niet gedaan. En ja, daar gebeurt dus vervolgens niks mee. En dat gebeurt heel erg vaak in, uh, in, in, in Rusland. Niet alleen in psychiatrische ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in bejaardenhuizen of in weeshuizen. He, in, in, je noemde al de brand uh, bij Moskou, uh, maar in 2009, 23 doden bij een brand in een bejaardenhuis in Komi In 2007, 32 uh, doden bij een brand in een bejaardenhuis in Tula. En zo gaat het maar door. Steeds tientallen doden vanwege de, de slechte brandveiligheid... en het feit ja, dat mensen niet weg kunnen als er brand uitbreekt. En als er dan brand uitbreekt, is de hulpverlening dan snel te plaatsen? Hoe ging dat hier? Nou, in dit geval waren ze redelijk snel ter plaatse. Maar omdat het een, een houten gebouw was, is dat, is dat heel snel gegaan. En was er dus eigenlijk geen kans voor de, voor de brandweer... om nog iets nuttigs te doen. Maar in het vorige geval bijvoorbeeld, waar we het zojuist over hadden... Ja, dat, toen, was er, toen had het heel zwaar geregend. Toen kon de brandweer niet eens over een brug, over een rivier. Um, daardoor waren ze veel te laat om, om te blussen. En uh, zo is er altijd wel wat. David-Jan Godver, was dat vanuit Rusland. Stroom is in Nederland zo duur dat aluminiumbedrijf Aldel in Noordoost Groningen erdoor dreigt om te vallen. Ruim 300 mensen komen dan op straat te staan. FNV Metaal wil nu dat minister Kamp van Economische Zaken het bedrijf gaat redden. Samen met medewerkers zijn ze op weg om de minister dat persoonlijk duidelijk te maken. Albert Kuiper is van de vakbond. Goedemorgen, bent u er bijna? Ja, goedemorgen. Ja, we zijn, uh, zijn onderweg. We stappen nou uit de bussen. En uh, we zijn onderweg naar het plein om ons daar te verzamelen. Ja, de bus is aangekomen in Den Haag. Hoe... De bus is aangekomen, ja. ja. Hoe kan het nou dat een bedrijf dreigt om te vallen door de stroomprijs? Wat is daar aan de hand? Nou, die stroomprijs is vanaf, 2000, vanaf april uh, extreem hoog in Nederland. En dat betekent dat, uh, dat een bedrijf die aluminium verwerkt, uh, die gebruikt enorm veel stroom. En dat betekent dat uh, dat, dat een grote post is in de, in de, in de kostprijs. En uh, ja, de Nederlandse stroom is blijkbaar dusdanig veel duurder dan de buitenlandse stroom... ...dat ze niet meer concurreren kunnen met, uh, met de buitenland. Uh, dat is waar. De Nederlandse stroom is echt duurder dan de du Duitse stroom bijvoorbeeld. Ja, dat is uh, Belgische, Frans, Duits, uh, dus alles om ons heen. is, uh, is, is ongeveer 25%, 30% duurder dan de landen om ons heen. Ja, dan zou ik zeggen, haal je stroom uit Duitsland. Ja, dat is, dat is ook de oplossing. Behalve dan moet je een heffing betalen. En een heffing is ongeveer gelijk aan, aan het bedrag dat je weer in Nederland moet betalen. Dus je moet een, een heffing naar de staat toe. En dat is ook de reden waarom we hier naar Den Haag toe gaan. Want er zijn allerlei heffingen die, die op stroom zitten, die cumuleren waardoor er ongeveer 18 miljoen uit het bedrijf gehaald wordt in dit jaar. Uh, uh, en dat kan het in deze crisis tijd gewoon niet dragen. Nee, maar hoe kan het nou eigenlijk dat überhaupt dat de stroom in Nederland zo uh, duur is? Zitten er uh, heel erg veel heffingen in het algemeen op? Ja, je hebt de CO 2 heffing, maar ja, als je dus uh, je hebt nog de transportkosten, hè, dat je gebruik maakt van het net, en, uh, en dat dat er samen is ongeveer een 18, 18 uh, miljoen voor, uh, voor Aldel. Hmm. Dus dat zijn, zijn bijzonder grote, grote bedragen die het hier om gaat. En, het, en, het, het... en in de grens, zeg maar, in het buitenland oh, ja. betalen de concurrenten het allemaal niet. En het, be het bedrijf is wel gezond. Het kan zichzelf, als die energierekening op orde is, wel overeind houden. De concurrent staat in Duitsland, dat is een soort gelijke fabriek, ongeveer 30 kilometer verderop. En die zit dik in de zwarte cijfers en die gaat zo de 20 miljoen halen dit jaar als positief resultaat. Nou heeft de minister, want de Tweede Kamer heeft dit nieuws ook allemaal al bereikt, de minister gezegd van dat hij het uiterste gaat doen om de fabriek open te houden. Wat moet hij doen, wat u betreft? Nou, ik. Allereerst is er dan een overbruggingskrediet nodig. En ten tweede is het nodig dat er een structurele oplossing komt voor het te, te dure stroom hier. Uh, en dat betekent dat je dat daarmee aan de slag moet gaan. Uh, het zal niet alleen wel treffen, het zullen ook andere bedrijven treffen. Want als de stroomprijs zo blijft, dan zijn er zoveel andere bedrijven die uh, ja, behoorlijk veel energie nodig hebben. Mm. En de concurrentie vinden in België, Duitsland en Frankrijk ja en dan ga je dus volgens achterlopen. Dus, uh, maar aangezien al, al echt een groot verbruiker is... heeft hij er als eerste last van. Ja, geld uh, en lage prijzen. Dat is eigenlijk uh, wat u vraagt. Ja. Wij hebben uh, bedacht... Uh, ja, uh, het is makkelijker om te kopen alles uit de buitenland te halen... Dan, uh, dan als stroom tegenwoordig. Dus dat moet anders. Ja. En u gaat het allemaal tegen, aan de minister zeggen. Uh, gaat u naar het Binnenhof of gaat u naar het ministerie? Wij gaan uh, naar het Binnenhof en, uh, en met een delegatie... gaan we naar, uh, naar, de, uh, naar minister Kamp toe... Uh, die ons uh, gaat ontvangen zo rond 10 uur. En uh, die gaat de petitie uh, al, zeg maar, aannemen. Die zal een verhaal doen van, uh, hoe, de, hoe het ervoor staat. En uh, dat leden mededelen. Ik begrijp het. Ik dank u wel dat u ons uh, voorafgaand even het woord heeft willen staan. Nick Huijpen van ja, DVV. Ja, Dit is het AOS Radio Int Journal. In Oosterbeek gaat het vandaag over explosieven op de scholen. Want daar krijgen ze lessen over. Grote vraag is natuurlijk, waarom liggen er nou ook alweer zoveel explosieven... daar in de buurt van Oosterbeek? Mijn Remmers heeft de hele ochtend gespeurd naar dat antwoord. En ik sta er nu middenin, operatie Market Garden. Met grote zweefvliegtuigen landen hier toen de geallieerden. Compleet met kanonnen, jeeps, in die dingen, hè? Dat past er allemaal in. Ja, wat u hier ziet, zo'n zo jeep met een aanhanger en een kanon, past in zo'n zweefvliegtuig. Ja, dit is meneer Boers, maar Boersma, oud-directeur van het Airborne Museum, waar ze nu de experience uh, hebben. En die experience dat wil zeggen dat je hier met, ook met leerlingen van een school dwars doorheen kunt lopen. Dit is eigenlijk de heide waar ze neerkwamen, hier helemaal nagebouwd. Er is wat munitie neergekomen, hè? Wat ze, u zei net, hoeveel hadden ze per dag nodig? Dat, dat gaat, gaat in tonnen. Dan praten we over honderden tonnen wat er is. Maar ook gedropt werd door vliegtuigen, maar een hele hoop kwam in Duitse handen. Dus dat bleef daar ook liggen. Dat, ja, die Duitsers konden dat ook vaak niet gebruiken. En, en, en kwam soms op de verkeerde plaats. En nou, dan kreeg je wel munitie, maar dan hadden de Kanonnie in de buurt. Kon je niet verslepen. Dat is dus allemaal achtergebleven. En wel allemaal zoveel mogelijk opgeruimd in 1945. Ja, een hoop werd ook in, in de grond gegooid en in schuttersputten gegooid. De rivier spoelde nog eens wat weg. Ja, het is, uh... ik versta door het, het geluid niet eens helemaal hier Nee, zoveel herrie is er, want we lopen nu van de Heide richting Arnhem. Het is hier maar een paar stappen. De benulvers. hier in uh, Oosterbeek. Daar kwam in maart een leerling met een handgranaat de school ingelopen En daar is iedereen enorm van geschrokken. De gemeente was toch al van plan om uh, uh, een lespakket samen te stellen. En vanmiddag om half twee geeft de burgemeester de eerste les... Het pakket bestaat onder andere uit een filmpje van het klokhuis en uit een quiz. En er zitten ook nog foto's bij. Uh, ja, hier kun je het zien hè. Nou, je ziet al, al hoe rommelde rommel er ligt. Dat was natuurlijk toen ook zo. Resten van huizen en dat werd opgeruimd en dat werd in, in gaten in de grond gegooid soms. Dus ook op die manier is er wel eens wat achtergebleven. Ja, en en ja. dus vind je hier van alles nog? Dat vind je nog wel in de steden minder. Natuurlijk, Arnhem is wel opgeruimd, allemaal gebouwd en zo. In de bossen, daar is het veel makkelijker dat het blijft liggen. En, en niet dagelijks hoor, maar toch elk jaar horen we wel weer dat er weer eens een keer wat gevonden wordt. Of als het maar gaat bouwen, ook vaak wel weer. Nou, als we even stil zijn dan hoor je overal het geschut. Kilo's en kilo's aan materiaal, wat dus is achtergebleven eigenlijk. Vindt u het goed dat ze daar nu aandacht aan besteden, zo'n lespakket? Uh, ja, denk ik wel. Want, want het is, uh, je komt het natuurlijk toch wel tegen. En, en men is tegenwoordig daar toch minder aan gewend dan, dan 20, 30 jaar geleden. Toen was die oorlog dichterbij, de ouders wisten het meer. En het is niet dat je het echt dagelijks ziet of zo. Maar als je iets vindt, een vreemd voorwerp, uh, laat het liggen. Ga naar de politie. En als je er niks van zegt, dan heb je kans dat kinderen het toch wel meenemen. We hebben net zei, die spelen in de bossen. Die, die gaan hutten bouwen, die gaan graven enzovoort. En ja, de mogelijkheid is niet alleen in Arnhem, hoor. De rest van Nederland is dat net zo. Ja. Waarom specifiek? Want we lopen nou door Hartenstein, oud... Ja, ik zei het straks verkeerd, het Dorf, dat is natuurlijk een enorme vergissing... om het in het Duitse want geallieerden zaten hier, hè? Uh, Ja, dit was uh, uh, tijdens de slag om Arnhem, hoofdpartier van de generaal Heukert. Daarvoor was het de plaats waar de ocieren aten van uh, de Duitse commandant Model. En daarvoor was het een hotel en na de oorlog weer een hotel. En in 1978 is het Airborne weer ingetrokken. getroffen. En daar laten ze nu in 3D in alle harten werkelijkheid met videobeelden, je hoort het schieten, je ziet licht flitsen en kapotte huizen. Laten ze zien wat voor een enorme verschrikking dat is geweest. U hebt het nog meegemaakt vlak na die oorlog. Uh, u liep ja, ook tussen die spullen rond. Ja, ik, ik woonde niet hier, ik woon in Groningen, maar dat was het dus net zo, want daar had je ook de grote magazijnen. En wat u aan films ziet, dat zijn allemaal originele films. We hebben dus uh, geen fake beelden. Het zijn uh, foto's, beelden die wat opgeblazen zijn om een indruk te geven van nou zo, zo was het. Dat geeft natuurlijk toch nog maar een zwak indruk. Wie het wil zien kan naar het Airborne Museum in Oosterbeek, waar binnenkort ook weer de veteranen voor de 69e keer worden herdacht. De sporen zitten nog tot diep onder de grond en je moet er vanaf blijven. Mino Remmers, vandaag wordt dus dat lespakket gepresenteerd in Oosterbeek op de scholen. Wilt u nog wat foto's zien? Die staan op zijn weblog. Kunt u Maino in actie zien vanochtend bij al zijn reportages. En die kunt u ook nog terugluisteren via het weblog nos.nl. Jolande van de Velden laat weten dat de files op dit moment weinig meer voorstellen. Dus dat betekent doorrijden. En tijd voor het volgende onderwerp paden naar het paradijs. Zo heet de tentoonstelling die schrijver Atte Jongstra maakt... op uitnodiging van het Rijksmuseum Twente. Jongstra maakte een keuze uit de omvangrijke museumcollectie... en het werk van bevriende kunstenaars. Jeroen Wielaert voert u met de auto mee naar het paradijs. Van het paradijs heeft iedereen een voorstelling... maar niemand is er ooit geweest. Paden naar het paradijs stelt vragen die andere vragen oproepen. Gastcurator Atti Jongstra heeft de tentoonstelling ingericht volgens de regels van de neo-wetenschap. En daar horen vragen bij als wat is de oppervlakte van God of hoe is het in het paradijs gesteld met het loonniveau, de hygiëne en de filevorming. Kijk, wat het laatste betreft, daar zijn we bij de realiteit, Atti Jongstra. Uiteraard, want er gebeuren wel eens een ramp en, uh, uh, of wat anders, waarbij heel veel mensen tegelijk de pijp uitgaan of eigenlijk de pijplijn ingaan naar het paradijs. En ja, daar kun je niet allemaal tegelijk doorheen, dus daar moet je een wachtruimte bij voorstellen. En hygiëne is bijvoorbeeld heel goed te zien. Een paneel daar met vijf wasbakken en schilderijen in plaats van spiegels. Zo is het. Je wilt toch ook wel eens in het gezicht kijken van iemand die jou voorging. De besten gaan eerst. Dat is altijd iets wat ik op mijn grafsteen wil hebben. Maar deze besten zijn ook al gegaan. En nou ja, zo kan dus een schilderij van Holbein kan boven een wastafel hangen. En zo zijn we op pad. Want daar gaat het ook over. Hè? Niet er zijn, maar er komen, er naartoe gaan. Het gaat om de weg er naartoe. En uh, dit is uiteindelijk een, een, een weg in de, door je eigen fantasie naar wat je je misschien zelf voorstelt als paradijs. Hè. Het moet juist het beginpunt zijn van wat er in het hoofd van de toeschouwer ga, gaat um, gebeuren. Met de contouren heel duidelijk van alle belangstellingen van atte Jongstra. Ja, daar ontkomt men niet aan en ik al helemaal niet. Ik ben een geschiedenisman en dat vind je ook in, in deze tentoonstelling terug. Uiteindelijk, als we een paar zalen verder zijn en de paden hebben bewandeld... bereiken we het paradijs toch. En dan valt één element toch heel erg op. Er is één veldwerker in, in het paradijs geweest. Emmanuel Swedenborg, een 18e eeuwse dominee, geesteziener, uitvinder en was van alles... En die heeft daarover geschreven en het blijkt dat men zich stierlijk verveelt in, uh, in het paradijs. Het is uh, echt een drama. Wat moeten ze daar in, in, in godsnaam de hele eeuwigheid gaan uitvoeren? En dan komen we hier bij de Filosofische Vereniging. Wat Introspectie kan ook beslist geen kwaad in het paradijs. Dit wat we hier zien, dat is een vitrine met de meest middeleeuwse beelden. Maar fijn. ik bedoel, middeleeuwers zijn er natuurlijk ook in het paradijs. Naar binnen gericht, want ze kijken allemaal naar een bloemkool in het midden. Bloemkool omdat dat natuurlijk erg veel op de menselijke hersenen lijkt. En dit is dus eigenlijk, denkt men hier, over zichzelf na. Ga er niet heen naar het paradijs, is uh, bijna de boodschap. Maar ga vooral wel naar die tentoonstelling. Nou, uh, ja, niet zozeer dat je dan moet wachten tot je dood bent, juist niet. Maar maak je eigen paradijs, dat is eigenlijk de, de boodschap. Dit is, uh... Blijkbaar is het toch paradijselijk uitpakken geblazen geweest. Het was beslist geen straf. En al helemaal geen straf van God. <laughs> en dat was voor mij ook een, een bijna paradijselijke ontdekkingstocht. hebben ze ook zo'n soort televisieserie. Een soort The Voice, maar daar heet het Must Be The Music. Jamie Cullum schreef daar een liedje voor. You're Not The Only One. India zet zich schrap voor het vonnis in de beruchte verkrachtingszaak. Vanochtend komt de rechtbank in New Delhi met de strafmaat. Tegen de vier veroordeelde verkrachters is de doodstraf geëist. Als ze die niet krijgen, dan worden heel nieuwe heftige protesten verwacht. Maar krijgen ze wel de doodstraf, dan zou dat een keerpunt zijn... in de manier waarop India omgaat met de verkrachtingen. Lucas Waagmeester, onze correspondent in New Delhi, hebben we contact mee. Uh, Lucas, wat is eigenlijk de verwachting hoe het vonnis zal luiden? Uh, nou, dat is, dat is zeer moeilijk te voorspellen. Dit is echt op alle fronten een zeer uitzonderlijke zaak. Hè. De wet is na vorig jaar december, toen dit allemaal gebeurde, nog aangescherpt. Als het gaat om verkrachtingen, onder druk van die enorme protesten... die we toen hier in Delhi hebben gezien. Uh, dus het is echt niet duidelijk hoe de rechter daarmee om zal gaan. De aanklager zegt dat die protesten een reden zouden moeten zijn om zwaar te straffen. Hè. De natie eist nu echt vergelding. Maar ja, de advocaten van die daders, de verdediging, die zeggen juist... Die protesten hebben de sfeer in de rechtszaal beïnvloed. De doodstraf zou betekenen dat de rechter buigt... voor die druk van buiten, van de straat. He, die druk van de demonstranten. Dus het wordt echt spannend... Uh, wel wat er straks hier uh, iets na 11 in Nederland uit gaat komen. Ja, en Kent India een traditie van het uitspreken van de doodstraf? Ja, nou ja op zich is de, de doodstraf uh, is hier uh, een mogelijkheid. Altijd. Maar het is wel heel uitzonderlijk. Sinds de millenniumwisseling is er drie keer iemand opgehangen in India... Dus uh, het wordt alleen gevonden in, in, in hele uitzonderlijke zaken. Meestal alleen tegen terroristen. En meestal krijgt zo'n dader dan ook later nog uh, gratie... verleend door de president. Dus het is hier niet zoals in sommige staten in Amerika of in China... Hè, waar de doodstraf gewoon een van de reguliere opties is voor de rechter. Het is echt alleen voor de rarest of rare cases, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, dus ja, het zou echt betekenen als deze mannen vandaag de doodstraf krijgen... dat India een nieuwe weg inslaat in hoe het omgaat met verkrachtingen... En in de, dus hoe het omgaat met de ultieme straf, de doodstraf. He, zeker omdat alle vier die mannen, die daders, uh, geen andere misdaden op hun kerfstok hebben. Dit is hun eerste veroordeling. En dan meteen de doodstraf. Hoe gruwelijk het natuurlijk ook is wat ze hebben gedaan vorig jaar. Dat zou toch wel heel uitzonderlijk zijn. Ja, zijn er veel mensen bij dat uh, gerechtsgebouw waar die uitspraak wordt gedaan? Ja, vanochtend zijn de berichten, ik was van de week erbij toen de, de uitspraak werd gedaan... toen was het al ontzettend druk, voornamelijk media hoor, moet gezegd. Maar er zijn ook altijd wel demonstranten hangen er om dat gerechtsgebouw heen. Vanochtend zijn de berichten eh, dat de wegen rond de rechtbank zelf zijn afgegrendeld. Echt grote waakzaamheid in die hele wijk. Eh, woensdag werden de advocaten van de daders buiten de rechtbank nog belaagd door betogers. Dat soort onrust wil de politie echt voorkomen vandaag. Maar ja, de meeste peilingen hier, eh, hoewel ze vrij onbetrouwbaar zijn toch vaak... Als je die allemaal op een hoop gooit... dan komt echt het beeld wel naar voren... dat veruit de meeste Indiërs deze mannen echt willen zien hangen. Ik denk dat uh, die honderdduizenden betogers die we in januari hebben gezien... Uh, zulke grote demonstraties krijg je niet meer op de been. De meeste mensen hebben wel het gevoel dat ze hun punt hebben gemaakt. Maar ik verwacht wel, toch? Ik ga straks ook even bij de rechtbank kijken. Ik verwacht echt wel uh, flinke onrust... als straks de doodstraf uh, hier niet uit de bus gaat komen. Dus over een kleine twee uur heeft de rechter hier, zoals dat hoort natuurlijk, het laatste woord. Horen we van jou hier op deze zender op Radio 1. Dankjewel, Lucas. Tot straks dan. Sven is binnengekomen. Sven Kokkerman voor Goedemorgen Nederland. Sven, waar ga je het over hebben? Goedemorgen. Goedemorgen. Twee ministers en één oppositieleider. Met hen ga ik praten. Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, ja. is in Rusland. Uh, goede timing, gezellig daar nu. De sfeer zal misschien een beetje ijzig zijn. Uh, minister Henk Kamp wil dat wij met z'n allen kunnen meedenken bij een nieuwe wetgeving. Om die beter te maken. En Alexander Pechtold is helemaal klaar met alle akkoorden en het gepolder. Hij noemt het nieuwe verzuiling in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad. En ik ga met hem praten wat hij daar precies allemaal mee bedoelt. Zometeen bij de KRO.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 Duizenden Nederlandse ondernemers die klant waren bij Deutsche Bank komen in financiële problemen omdat ze nergens terecht kunnen, schrijft het Financiële Dagblad. Het gaat onder meer om agrarische ondernemers, restaurants en autobedrijven. Deutsche Bank bouwt af in Nederland en daarom moeten 18.000 klanten een nieuwe bank vinden. Het weer, eerst nog wat zon, vooral in het oosten, al vrij snel raakt het bewolkt en volgt de regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Jolande van der Velden, we dachten dat de spits helemaal voorbij was. Nog, uh, nog twee korte files, uh, Bert, op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koemplein 2 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Voor Badhoevedorp ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Minister Jet Bussemaker bezoekt Rusland. Minister Kamp wil dat burgers meedenken over nieuwe wetten. Alexander Pechtold houdt een pleidooi. Kabinet stop met polderen, ga regeren en het ochtendtumeur van Niel Gunjerli. Het is twee over half tien bijna. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Emmen. Er dreigt een tekort aan plattelandsdokters. Het probleem is nu al nijpend voor vele ouderen in krimpgebieden. Zoals hier in Drenthe. Twitter met mij mee, het S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via cairo.nl. Een hypocriete brief van een man die de Syrische president Assad eindeloos van wapens heeft voorzien. PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Timmermans was de president Poetin gisteren verbaalde oren in Nieuwsuur. En een dag later is zijn collega Jet Bussemaker in Moskou om de warme banden te vieren met Rusland in het Nederland-Rusland jaar. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. Ontvangen met bloemen en vodka. Nee, nee, nee, nee, nee zover ben ik nog niet gekomen. Ik ben gisteravond laat aangekomen en we gaan vandaag een aantal gesprekken voeren in het kader van Nederland-Rusland een jaar. Ja. Mondriaan tentoonstelling ga ik openen, de Dutch Days in Moskou, openluchtfestival. Ja. Um, dus nog van alles te doen. Klinkt allemaal heel gezellig, maar is dat niet lastig als uw collega van buitenlandse zaken de, uh, de Russische president in de hoek zet? Nou, kijk, um, we zeggen altijd waar het op staat, want ik ben hier voor cultuur... maar ik zal ook uh, in Moskou met een aantal homo-organisaties uh, praten... en ook duidelijk laten merken hoe wij over de homopropagandawet in, uh, in Rusland uh, denken. Dus we lopen daar niet voor weg en zijn duidelijk in uh, waar we problemen mee uh, hebben. Maar dat neemt niet weg dat er ook op cultureel vlak hele interessante uitwisselingen plaatsvinden. Ja, u gaat ook praten met mensenrechtenactivisten, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, uh, in het bijzonder met uh, homo-organisaties, ja. uh, daar heb ik zo dadelijk een uh, gesprek mee en ik ben zeer benieuwd hoe zij de Russische Homopropaganda-wet uh, beoordelen. En um, uh, ook hoe wij ze uh, kunnen steunen en um, nou ja, wat zij verder uh, van de ontwikkelingen in Rusland, uh, wat betreft die wet, uh, hoe ze wat ze daarvan merken. Ja, uh, helpt dat om de warme banden aan te halen? Ja, nou ja, ik heb altijd geleerd dat je zeker uh, met Russen... dat je uh, niet weg moet lopen voor de problemen die er zijn. Dat je duidelijk moet maken waar je staat... maar dat je dat wel uh, beleefd uh, moet doen. En dat je vervolgens natuurlijk op een aantal andere vlakken... ook gewoon interessante dingen kan doen. We, Paul Verhoeven is hier, die gaat jonge filmmakers uh, begeleiden. Um, uh, Kardman en zijn orkest is hier, die gaat optreden... samen met uh, Russische Kozakken. Nou, laat dat vooral ook allemaal plaatsvinden... want de cultuur is ervoor om mensen te verbinden. En dat moeten we vooral ook blijven doen. Ja, en u gaat een uh, opening verrichten van de Mondriaan tentoonstelling samen met uw Russische ja. ambtgenoot. Ja, klopt. Ja. En daar heb ik ook nog een gesprek mee. En daar zal ik ook weer, behalve dat we het over cultuur zullen hebben... zal ik het ook over uh, mensenrechten en bijzonder homorechten hebben. Ja. Nou roept iedereen altijd, ook toen Poetin in Nederland was... dat die banden zo geweldig goed zijn. Maar zijn die eigenlijk wel zo geweldig goed? Nou, als ik kijk op mijn terrein, zijn uh, de banden bestaan al heel lang. Uh, en zijn ook uh, bijzonder. Ook als ik kijk op het terrein van wetenschap gebeurt er heel veel tussen uh, Rusland uh, en Nederland. Dus dat gebeurt niet allemaal op uh, hoog uh, regeringsniveau. Er vinden ook op allerlei andere niveaus hele interessante uitwisselingen plaats. Dus in zijn algemeenheid kan je volgens mij zeggen dat de banden uh, goed zijn. Maar dat er wel op onderdelen, dat er kritiek uh, is. Nou, nogmaals, daar lopen we niet voor weg. Nou, uh, in het van kader van die, van die uh, vriendschapsband tussen Nederland en Rusland uh, waren vorige week ook de Wereldhavendagen in Rotterdam. Thema Rusland. Uh, er zou een Rus nee. Russisch marineschip komen, is niet komen opdagen. en Niemand weet waarom, weet u het inmiddels wel, daar vandaan eigenlijk? Nee, ik, ik weet niet waarom, nee. nee. Goed, komt ook niet te sprake, denk ik, hè? Nee, nee, dat is denk ik meer een vraag voor een collega van voor mij. Ik, uh, ik ben hier nu uh, echt uh, vooral voor de cultuur. En uh, thema's waar ik ook in Nederland verantwoordelijk uh, voor ben... Uh, zal ik hier uitgebreid bespreken, zoals uh, homo-rechten. Uh, um, maar uh, daar laat ik het ook even bij. Goed, gaat u de Russen ook nog zeggen dat wij in Nederland een internetsite hebben... waar je kunt meedenken over wetgeving? Dat is misschien nog een aardige suggestie voor het nou, democratisch proces. Dat wil ik nog wel meegeven. Dat zal ik aan mijn Russische collega's eh. die ik hier tref... zal ik dat... Uh, zal ik dat mij geven. Oké, okay, mevrouw Bussenbaker. Veel plezier daar. En ik dank u zeer voor uw tijd. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ik had het al over die site. www.internetconsultatie.nl heet die. Daar kan iedereen voortaan meedenken over nieuwe wetten en regels. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken... kan de inbreng van burgers en ondernemers... wetsvoorstellen begrijpelijker maken en verbeteren. Meneer Kamp, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Kunnen burgers dat? Het blijkt uit wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, want dit is geen nieuw iets waar we zomaar toe overgaan. We zijn hier al een aantal jaren mee bezig om dat in de praktijk uit te proberen. Mijn eigen ministerie, EZ bijvoorbeeld, is er al vanaf 2009 mee bezig. En we hebben al in 60 gevallen wetten en regels op internet gezet en gekeken welke reacties er komen. Ja. En soms komen er erg veel reacties. We hebben een wet gehad waar 10.000 reacties op zijn gekomen. Juist. Ik heb even op de site gekeken... en nou trof ik het volgende wetsvoorstel aan. Voorontwerp Monistisch Bestuursmodel Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij. Ja. Wat is het? Ja, nou dat is iets waar een heleboel mensen weinig belangstelling voor zullen hebben. Maar het is ook goed denkbaar dat mensen bij een woningcoöperatie werken. Of dat mensen in een uh, toezichthoudend uh, orgaan zitten van een woningcoöperatie. Waardoor ze verstand van zaken hebben en uh, daar erg in geïnteresseerd zijn. Het kan ook zijn dat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in die hele sector. En zich daarin willen gaan verdiepen. Omdat ze uh, actief willen worden in de politiek En in hun gemeente dat een issue is. En uh, ze willen zien wat er allemaal voor nieuwe ontwikkelingen zijn. Yeah. Er zijn heel veel mensen in het land. Een land met 17 miljoen inwoners, die, uh, ja, die dingen doen die voor, voor ons onverwacht zijn. Ja. Maar die wel erg nuttig kunnen zijn. Ja. En uh, Wij merken gewoon dat als gevolg van al die informatie die we krijgen, dat er de vinger wordt gelegd op, uh, op zere plekken die wij nog niet gezien hadden. Dat burgers uh, en bedrijven zeggen van, nou als je dit nou op die manier doet, dan is dat erg lastig voor ons. Maar als je het op een andere manier doet, dan is het um, veel minder lastig en ook wel effectief. We, er zijn een heleboel mensen buiten het Haagse circuit met erg veel verstand van zaken van, uh, over dingen waar wij mee bezig zijn. En Die willen we proberen zoveel mogelijk bij te betrekken. Ja. Hebt u een voorbeeld van een wetsvoorstel dat al is veranderd... door de inbreng van burgers? Ik heb hem niet zo uh, paraat, maar het is wel zo dat wij... bij ieder, uh, ieder wetsvoorstel wat we op internet zetten... vanaf nu gaan we dat dus uh, standaard doen. Dat we uh, op twee manieren daar verantwoording over afleggen... Ja. wat de mensen allemaal gedaan hebben. We gaan uiteindelijk op op internet ook zetten wat er allemaal aan reacties binnen is gekomen... en wat we daarmee hebben gedaan. Ja. En we gaan ook in de formele tekst van, um, van de wetsgeschiedenis dit vastleggen. Dat betekent in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel... die dus ook naar de Raad van State, naar de Tweede en de Eerste Kamer gaat... staat wat um, bij de internetconsultatie naar voren is gekomen... en wat het kabinet daarmee wil doen. Ja, dus u gaat er echt serieus werk van maken. Het is niet een, een speeltje uh, dat uh, leuk is uh, in de oren van de burger... maar waar vervolgens niks meer mee gebeurt. Nee, wij denken dat het sowieso onze taak is om te zorgen dat we zoveel mogelijk burgers bij het beleid hier in Den Haag betrekken, want voor hen doen we het, voor hen, voor de ondernemers, iedereen die ermee te maken heeft, daar doen we het voor en als we kunnen profiteren van hun kennis van zaken en daardoor de regels beter kunnen maken, ja, dan is dat voor iedereen goed. Bovendien yes. denken wij ook dat als we aan de hand van alle reacties van de mensen de wet en de regels kunnen verbeteren, dat er ook sprake kan zijn van eenvoudige regels en ook regels die minder uh, minder uh, druk op de mensen leggen. Yes. Dus we, we zien hier echt alleen maar voordelen van... en we, daarom dat we besloten hebben om dit nu kabinetsbreed, bij alle ministeries uh, standaard te gaan doen. Juist, dus iedereen kan overal over meepraten, behalve over de belastingen behalve over de belastingen en behalve als wij Europese voorschriften, dat is een Europese richtlijn die wij dan één op één in wetgeving omzetten, waar dus helemaal geen speelruimte is, heeft het ook geen zin om dat te gaan consulteren. Dus dat wordt ook rechtstreeks gedaan en het kan zijn dat er een geval van spoedwetgeving is dat er iets heel snel moet gebeuren. Bijvoorbeeld een, een crisis voor wat betreft een dierziekte die nieuw is en een nieuwe aanpak vergt. Ja, dat kan het niet. Nee, in dat geval niet. En bij belastingtarieven bijvoorbeeld heeft het ook weinig zin. want Als ze, als ik, als ze mij als burger vragen of ik het uh, een goed idee vind dat ze een of ander belastingtarief verhogen, zeg ik uh, bijvoorbeeld nee. Goed. Uh, vanaf wanneer is die site operationeel eigenlijk? Vanaf wanneer kunnen we met z'n allen mee gaan denken? Uh, die site die is al operationeel. Juist, dus de, uh, het is al in gang gezet. Ja. Tot slot nog even iets anders. U gaat zo meteen praten met uh, FNV Metaal. vanwege dat aluminiumbedrijven in uh, Noordoost-Groningen. dat dreigt om te vallen omdat de stroomprijzen zo hoog zijn. Kunt u ik iets ben... voor dat bedrijf doen of niet? U bent er heel actueel bij, uh, meneer, meneer ja. Nou, Wat ik uh, straks ga uh, gaan bespreken en waar we mee bezig zijn... is dat het is een bedrijf, u zegt het al. Hè? Het is dus een ondernemer die dat bedrijf uh, runt. en uh, ja, Die ondernemer moet dat bedrijf runnen binnen bepaalde randvoorwaarden. Die kan de overheid beïnvloeden. Daar uh, denken wij ook over wat we maximaal kunnen doen... Maar uiteindelijk blijft het altijd een bedrijf... en zal uiteindelijk het risico genomen moeten worden door de ondernemer. En zal die dus ook in belangrijke mate bij moeten dragen... aan de ja. oplossing van de problemen. We kunnen de bedrijfsvoering als overheid niet van hem overnemen. Dat is uw boodschap dus. Meneer Kamp, ik dank u zeer voor uw tijd. Dag meneer Kokeman. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De hoogste berg van Amerika blijkt toch 25 meter minder hoog dan gedacht. En nou is de vraag, hoe kan dat? Hans van der Marel is van de faculteit geowetenschap en aardobservatie... aan de Technische Universiteit van Delft en die zou het antwoord dus moeten weten. Ja, dat is een goede. Kijk, je moet je afvragen, wat is er gemeten, wat is hoogte? Dus uh, wat definieer je als een nulpunt voor de hoogte... en als je hoogte meet met GPS of een andere techniek, dan komt er iets anders uit. GPS meet ten opzichte van het middelpunt van de aarde... In Nederland werkt het op zichten van gemiddeld zeeniveau. Dat gaat het op zichten van nul-niveau van Amsterdam. Nou ja, als de berg uh, in het verleden gemeten is met zeg maar, de methode... zoals die ook in Nederland hanteren en een keer met GPS... dan kan er dus makkelijk een verschil van 25 meter uh, ontstaan. Begrijpt u wel? Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Emmen. Ter kort aan artsen daar in het noorden, nou ja, noorden, Drenthe. Hoi Heerkens, op consult. Goedemorgen. Ik kom even bij u langs. U weet wie ik ben? John Smit, de arts. Ik kom even uw rug onderzoeken. Mag ik eventjes drukken? Ja? Voelt u dit? En dat. Ga ik even wat kloppen hier. Mag ik dit doen? Waarom doet u dit? Nou, meneer heeft aangegeven gisteren dat hij pijn had in zijn rug. Toen heb ik hem niet kunnen onderzoeken, want hij zat in de rolstoel. En nu zoek ik hem dus op bed. Ik kom uh, straks bij u terug om te vertellen wat ik gevonden heb. Is dat goed? Oké, okay. tot straks. Het dreigt een tekort aan uh, plattelands, doktoren, huisartsen, verpleegkundigen. Maar tekort is het meest nijpend bij specialisten ouderengeneeskunde, John Smit. Ja, we, we zijn echt op zoek naar uh, collega's om ons te helpen dit allemaal uh, te doen. Uh, we hebben nu drie kwart jaar een, uh, een vacature staan voor een collega... En uh, ja, we hebben geen uh, aanmeldingen. Nul. Nul. Drenthe is daarom een reclamecampagne begonnen... waarin specialisten collega's proberen te lokken. Maar het probleem speelt ook in Zeeland... en randgebieden van Friesland en Groningen. Waarom is het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde hier zo groot? Nou, mensen hebben de neiging om als ze hier opgeleid zijn... want we leiden ze op om dan toch weer terug te gaan naar waar ze vandaan komen. En dat is vaak niet hier. Belinda Kramer, directeur van De Horst, onderdeel van zorggroep Vestecare. We zijn nu in een, in een verpleeghuis. Ja, ik hoor al een vacature die drie kwart jaar open staat, maar waar nog nul reacties op zijn gekomen. Ja, wij lossen dat wel op andere manieren op. Dus Wij zetten mensen in die delen van het werk kunnen doen... onder supervisie van een oudere specialist. Dus we, laten, we lossen de problemen natuurlijk wel op. Maar liever hebben we ook meer oudere specialisten. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ouderen daar nu eigenlijk al last van ondervinden... van het feit dat hier onvoldoende specialisten zijn. Ja, dat, dat, en dat gaan ze zeker in de toekomst merken. Want het aantal ouderen verdubbelt de komende jaren. En het aantal oudere specialisten neemt zeker niet toe. Nee, hoe komt het dat, dat jongeren hier in Drenthe geen specialist ouderengeneeskunde willen worden. Is dat alleen omdat ze hier niet, niet willen wonen... en liever in de Randstad wonen waar ze vaak zijn opgeleid? Het vak is blijkbaar toch ook niet zo populair... want er zijn altijd wel weinig oudere specialisten. Het is misschien lastig om met mensen die in een laatste levensfase zitten... die niet, misschien niet meer beter kan maken om daar toch je werk van te maken. Ja, jongeren willen mensen liever beter maken. En dat gaat bij ouderen wat moeilijker. Ja, dat is wat minder vaak. We hebben wel revalidatieafdelingen waar je toch weer verbetering ziet. Maar het gaat hier vaak om de laatste levensfase. Ja, en dat dan juist in gebieden waar de bevolking krimpt en dus sneller vergrijst. Ja, dat klopt. En het is niet alleen de bevolking die vergrijst, maar ook mijn collega's vergrijzen. En, uh, ik... Het is een driedubbele vergrijzing zou je kunnen zeggen. Kunnen noemen. Dus we zoeken ook jonge collega's. Die, die klaar zijn met de opleiding, die met hun gezin hier naar deze kant willen komen om hier uh, heel fijn werk te doen. We zijn inmiddels aangekomen bij de, bij de ontbijtzaal uh, waar uh, mensen nu een boterhammetje eten. Uh, smaakt het? Heerlijk. Ja? ja hoor, lekker. Wat heeft u erop? Ik heb er uh, simpel gehad in... Uh, wat nou weer? Onig. Hier rondom uh, het verpleeghuis uh, zie je de eekhoorns de bomen inschieten. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat heb je dan in Drenthe. Maar ja, zitten jonge artsen daar wel op te wachten? Die hebben misschien liever een goed restaurant of een theater in de buurt. Dat zien we dan de mensen die we hier opleiden. Dat ze dan toch terugtrekken naar de grote steden waar ze vandaan komen. En uh, we hopen altijd dat als ze een gezin krijgen, dat ze dan nog eens aan ons terugdenken. Een tekort aan plattelandsdokters. Tot zover... Emma. Tot zover. Roy Hirkens. Straks Spaans dorp Verloot, banen. Waar eerst? 3, 2, 1, go. Deze dag, 1996. No, don't make no noise. Everybody in here, please take your hat off. At 7:03 p.m. New York Time, Tupac Shakur passed away. y'all. Deze dag in 1996 sterft gangsterrapper Tupac Shakur aan de gevolgen van een schietpartij, hoewel hij maar 25 jaar werd, is hij nog steeds de bestverkopende rapartiest aller tijden. Wie er precies achter de aanslag zat, is nooit duidelijk geworden, zegt muziekjournalist Alex van der Hulst van OOR. Niemand weet precies wat er nou precies wat er is gebeurd. The arm came out de the back door and it started firing into Tupac. I'm in, I'm in, I'm in. De meest logische verklaring is inderdaad dat, die, dat het was een bendelid dat ze daar, waar ze ruzie mee hebben gekregen, dat die wraak hebben genomen diezelfde avond. Maar er wordt ook gezegd dat uh, het met uh, rivaliserende rappers uh, zijn geweest. Een rapoorlog waarbij de Oost- en Westkust rappers elkaar in hun teksten met de dood bedreigden, kwam de platenmaatschappijen goed uit. Ja, dat is gezegd dat degene die naast hem zat zijn leemelbaas was, dat is dat het Notorious B.I.G. zijn, zijn vijand uit, uh, van, uh, uit New York het was dat is gezegd en, en dus die bandleden en uh, nou ja zo zijn er vast nog wel wat meer complottheorieën zoals ook complottheorieën zijn dat hij nog steeds leeft omdat er zoveel muziek is uitgebracht na zijn dood dat hij dat nooit voor zijn dood allemaal heeft kunnen maken waardoor uh, nu wordt gezegd dat hij uh, eigenlijk nog leeft en uh, stiekem uh, muziek uitbrengt. Fans interpreted this as a sign Tupac had staged his own death. En was in feite still alive. Ja, voor elke album heeft hij honderden extra nummers opgenomen. En uh, die zijn allemaal opnieuw uitgebracht. Ook omdat de, de, de man die naast hem zat tijdens de schietpartij uh, dat label dat hij had draaiende moest houden. En dat heeft hij vooral gedaan door heel uh, veel Tupac nummers uit te brengen die niet allemaal even goed waren. Zeven maanden na Tupac Shakur is dood zijn van zijn laatste album al 7 miljoen exemplaren verkocht. Hij was zo goed, dus de vraag of hij zo goed gebleven was als hij was blijven leven. Maar wat, me, wat, wat opvallend is, is dat uh, als je nu kijkt naar, naar die twee uh, rappers die in hetzelfde jaar zijn overleden... dat het niet Tupac is die, die, uh, die nu nog steeds, uh, waar het nog steeds veel over wordt gepraat door in, in de hiphop... maar dat het vooral Notorious Big is die, uh, die eigenlijk is blijven bestaan als de, als de beste misschien... En uh, Tupac uh, is wel heel lang de populairste geweest, maar die is de laatste jaren is hij dus wat, uh, is wat uh, de, in de vergetelheid geraakt. Uh, maar, maar sinds de hologram is dat hij weer helemaal vol, volop in de staan. En ineens stond uit dit weekend in 1996 doodgeschoten doodgeschoten gangsterrapper Toepak op het podium van Coachella, een groot popfestival in Californië. Spectaculair uit de dood hij dankzij de moderne techniek. En na overweldigende reacties van over de hele wereld gaat Toepak nu op toenemen. En onlangs toen het hologram werd gebruikt, is zijn plaats ook weer enorm uh, uh, de hemel ingeschoten. Zij was zowel bezig met, met, uh, met de gangsterverhalen als met de, met de politiek. Zijn moeder was ook een, uh, een uh, black printer. Hij uh, schijnt ook zeer lezen te zijn. De tijden dat hij in de gevangenis heeft gezeten heeft hij, zeggen ze, besteed aan het lezen van uh, Machiavelli en, uh, en Shakespeare. Alex van der Hulst van oor over de dood van gangster rapper Tupac Shakur deze dag in 1996. Yo, blood check it out boy is she hitting on all nine yeah Won't you big K gate while I check it out It is too hip for me you did Hey mama You've got a fine round frame And I wonder what could be your name You look good to me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 It's about what about your fine brown frame? Yeah. It's so crazy about your face. Lou Rolls en Diana Reeves met fine brown frame. 7 minuten voor 10 precies. U luistert naar de Caro op Radio 1. Geen miljoen te winnen in de loterij, maar een baan, een burgemeester in het zuiden van Spanje verloot namelijk banen via zo'n loterij. Lex Rietman, onze man in Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo dat dan? Ja, het zijn uh, andere tijden, Sven. Vroeger deed je mee aan de loterij in de hoop... dat je van je leven niet meer hoefde te werken. En nu, in ieder geval in dit dorpje, uh, doe je mee aan de loterij... in de hoop om een baantje voor een maand te vinden. Een baantje voor een maand? Ja. En om wat voor soort banen ja. gaat het? Nou, het gaat om uh, ja, banen die de gemeente te vergeven heeft... zoals uh, straatvegers, bouwvakkers en, uh, en schoonmakers. De burgemeester van dit dorp, Juan Pineda, in het uh, dorpje Alameda. Ja. Zo'n 5000 inwoners in Zuid-Spanje. Uh, ja, daar, daar is de werkloosheid gigantisch. Zo'n zo beetje de helft van de bevolking uh, is werkloos. En ja, zo'n klein dorpje, iedereen ziet de burgemeester lopen en schiet hem aan van: Goh, uh, Juan, heb je niet een baantje voor me? En ja, Juan die heeft af en toe wel een baantje, maar ja, hij kan dat natuurlijk niet zomaar weggeven. Dus hij kwam op het idee om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. En dat was uh, volgens hem een, uh, een, een loterij, elke maand een loterij. Ja, dus heeft hij een, een, een emmer of een, of een glazen kool? En daar zitten briefjes in met name. Van mensen die dus mee willen dingen naar een baan voor een maand. En dan iedere ja. maand haalt hij daar een briefje uit? Ja, elke maand gaan er in ieder geval 17 uh, briefjes uit. Voor de, voor de banen die elke maand opnieuw uh, te vergeven zijn. Sommige maanden duren iets langer. En dan is de loterij voor die banen eens in de twee of eens in de drie maand. En je gaat ook heel simpel. Je schrijft je in voor een bepaalde baan. Als je aan de voorwaarden voldoet, je moet werkloos zijn. En minstens een jaar in het dorp wonen. Dan gaat je naam op een papiertje in de doos en uh, elke maand een openbare trekking op de lokale tv. Dan kan iedereen zien dat er niet geschommeld wordt. Ja. En uh, dan uh, ja, geeft dat elke maand toch weer een beetje de hoop van misschien zit ik erbij. En Je mag maar één keer meedoen. Hè? Dat wil zeggen als je eruit gelood bent uh, en je hebt dus een baan gekregen. Dan uh, mag je niet opnieuw meer meedoen geloof ik? Ja, niet meer voor dezelfde baan. Kijk, als je een keer straatveger bent geweest, dan mag je best voor bouwvakker of als schoonmaker meedoen, maar niet meer voor dezelfde baan. Tot iedereen uit het dorp aan de beurt is geweest voor die baan. Juist, dus, die ja, verdienen die mensen er ook iets man. mee? Krijgen ze ook salaris dan of niet? Ja, ze krijgen gewoon een salaris. Ze krijgen gewoon salaris. Maar ja, weet je, het, het is natuurlijk snel, ja, snel bekeken met een maandje. Maar uh, ja, de, de nood is zo hoog dat de mensen er in ieder geval toch heel blij mee zijn. En het uh, gewoon gebruiken als uh, ja, een, een, een extraatje om uh, de hypotheek te betalen of de studie van de kinderen. Uh, ja, het, is toch weer een, uh, het, het helpt toch weer een beetje mee. Ja, zou er niet iets structureelers moeten gebeuren ook tegelijkertijd? Ja, zeker, tuurlijk. En dat, de, de, de burgemeester is zich daar ook heel veel van bewust. Maar ja, als burgemeester van een dorpje van 5000 inwoners... heb je natuurlijk maar beperkte middelen. En uh, ja... De, de, de structuur van de economie of de, de werkgelegenheidspolitiek... ja dat bepaalt hij natuurlijk niet in zijn dorp. Nee. Uh, voor hem is dit de manier om, uh, om, om te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Ja. En uh, ja in de hoop dan dat de grote politiek uh, maatregelen neemt... die de zaak structureel oplossen. Ja, nou ja, sympathiek idee. Uh, hoe het ook eigenlijk. Uh, en in de tussentijd uh, wordt er over de hele wereld over geschreven. In ieder geval door de New York Times zelfs. Heeft dat nog voor commotie gezorgd of niet? Ja, nou ja, in ieder geval uh, staat de telefoon in het, uh, in het gemeentehuis niet stil. Het is, uh, de, de BBC heeft zich gemeld in New York, na het artikel op de New York Times, ja. de Franse televisie. Dus het loopt even storm daar. Goed, nou, het dorpje staat in de aandacht en mensen hebben een baan. Zometeen namens en heren. Alexander Pechtold. Genoeg heeft hij van het polderen. En Lex, dankjewel hè. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Troskamerbreed bestaat 30 jaar. Daarom morgen een bijzondere uitzending... met politieke gasten van toen, van nu en van straks. Hallo, uh, wat blijft het? Wij hebben dat tekort kort niet gepresenteerd. U heeft het gepresenteerd. Ja. Ik vind dat je de taak hebt om eerst wat meer richting te geven als politiek. Je moet eens lezen wat een opwinding er was... toen Trostra met zijn lid heb ik uh, toen zelf als verslaggever gemist. <laughs> dat is gewoon echt niet waar. En, en Klet af... zij uit haar nek. De wat oudere werknemer. Ja. Kijk ik werk ook Ik u aan, maar...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 125 jaar. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. gaan naar Lexens.com. Hallo, ik ben Jenny op Nee, je kent me niet van tv. Ik ben geen presentator en zing geen liedjes. Ik ben gewoon de moeder van een lief bijzonder meisje dat helaas een spierziekte heeft. En daarom vraag ik aandacht voor de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds.